Op een bijeenkomst in Haren heeft het meisje, van wie een uitnodiging op Facebook tot rellen leidde, om rust gevraagd. Zij en haar familie bieden excuses aan aan de inwoners van Haren. Burgemeester Bats las op de bijeenkomst een brief voor van de familie. Oud-burgemeester Cohen van Amsterdam gaat voor de gemeente Haren een commissie leiden die de rellen van afgelopen vrijdag gaat onderzoeken. In de Duitse regering is een crisis uitgebroken over het kinderverzorgingsgeld. Christendemocraten en liberalen hebben in het regeerakkoord afgesproken dat ouders geld krijgen als hun kinderen niet naar de kinderopvang brengen. Dit omdat ouders die hun kinderen er wel naartoe brengen ook een financiële vergoeding krijgen. De liberale FDP wil daar nu toch niet meer aan meewerken.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Goedenavond en hartelijk welkom. Vanavond werd in de Bali in Amsterdam de lange avond van het korte verhaal gehouden. Moeten we daar dan veel woorden aan vuil maken of juist niet? Sommige schrijvers zijn er heel goed in. Ik bedoel in het gebruik van weinig woorden. Zoals Sanneke van Hassel. Zij organiseerde die lange avond in de Bali en is nu bij ons de gast. Um, hoogzwanger, dat is wat. Want haar tweede bundel opent al met een zwangere vrouw. Haar, den, haar derde bundel opent met het verhaal Maddenhoed. En in die bundel, dat heet Ezos, denkt in een van die verhalen... een moeder na over haar beide zoons, die eigenlijk al het huis uit zijn. En dan citeer ik nu. Die nu hun roes uitsliepen, een pak drinkontbijt kochten. Het was buiten haar bereik. Zo hoort het te gaan, dacht ze. Zo is het leven. Het leerde lopen, het groeide op. Maakte fouten, viel. Krabbelde weer op. Ging dood. Niets kon je langer vasthouden dan een omhelzing duurde. Ik bedoel maar... Het leven is een kort verhaal. Ja, of heel veel korte verhalen. Of heel, of heel veel. Ja. En als ik het zo samenvat, is het één klein kort verhaal. Ja. ja. Dat is ook fijn aan een kort verhaal. Dat je dan in toch in weinig woorden een hele grote stap kan maken. En probeer je dan eigenlijk het hele leven te vangen? Ook in ieder, in ieder verhaal weer? Um, ja, ja, voor mij gaat het wel heel erg over... het ja, gaat wel heel erg ook over het alledaagse leven. En daar ja. op een andere manier naar kijken. Of het, nog een keer naar kijken. Wat interesseert dan jou dan zo in het alledaagse leven? Oh, echt zoveel? <laughs> ja, nee, echt bijna alles. Niet, niks niet, zou ik beter kunnen zeggen. Nee, ik, ik verveel me gewoon eigenlijk bijna nooit. En ik vind uh, ja, juist de gewone dingen. Juist als je naar buiten gaat en wat zich tussen mensen afspeelt, of wat je, ja, dingen die je ziet, of misschien zelfs bij dieren, vind ik het interessant. Ja. Ja. Heb je dan vandaag, het is natuurlijk een lange dag voor jou, met veel, toch wel met, met opwinding, denk ik, met iets spectaculairs, namelijk zo'n avond waarop drie schrijvers uit het buitenland uh, in de baal hun verhaal voorlezen en geïnterviewd worden. Um, zie je dan dingen uh, die je meeneemt. en die misschien nog wel weer terecht kunnen komen in een verhaal? Nee, ik had het. ja, de avond zelf was heel erg mooi. Dus maar dat. Ja, ja dat zijn ook hele goede schrijvers. Die, waarvan ik al wist dat ze er ook goed over konden spreken. en dat ze mooi konden voorlezen. Dus dat. Ja, ja dat is maar Ik had zo. van tevoren een heel raar incident. dat ik. Uh, ik, ik wilde voor elke schrijver een, een drank die het publiek dan zou krijgen, presenteren. En bij de service schrijver wilde ik graag raken, ja. Maar dat bleek in heel Amsterdam dus een soort ja, pruimenbrandewijn eigenlijk. Het bleek nergens te krijgen. Typisch dus Servisch. Allemaal gelijk te rijden bellen. Dus dan ja. heb je al hele rare gesprekken met slijters. Toen bleken er geen restaurants Ze zijn in Amsterdam, dus nog een soort gat in de markt. Geen Balkan, grill of iets. Maar ik vond uiteindelijk een restaurant met een paar Oost-Europese gerechten op de kaart via internet... Toen zei ik, maar heeft u dan ook Servische drank? Raken ja, ja dat hebben we, maar we hebben maar één fles. Nou, en toen die kreeg na hij veel niet. zoeken kwam ik uiteindelijk bij die Joegoslavische Groothandel, nadat ik al bij drie andere Groothandels op de V-markt, zo heette die straat, was geweest. En toen ben ik daar met de taxi naartoe gegaan en toen was het echt een heel raar deurtje, waar achter inderdaad een heel oud mannetje, die echt een tandeloos mannetje was, het, met zijn vrouw en dan inderdaad een hele grote rij uh, ja, ja. Oost-Europees gedestilleerd waar ze hele verhalen bij hadden in heel, heel weinig Nederland. <laughs> en ook hele rijen met van die potjes ingemaakte... Uh, een soort paprika puree's dat, Ivar. Dus dan, ja, maar dat je dan opeens op zo'n plek bent... Hè, met die mensen, probeert daarover te spreken... probeert uit te leggen waar het voor is, wat dan ook helemaal niet... ik weet niet of ze het ik niet interesseert het niet. of het ja. gaat allemaal helemaal niet. En dan weer, dan weer met de taxi terug naar het hotel... waar dan de Turkse schrijver al met zijn armen vol... Turks fruit en andere geschenken. Dus dat was alweer heel absurdistisch. Ja. <laughs> dus die dingen zijn, vind ik eigenlijk minstens zo interessant... als de bijzondere dingen die iedereen daarna vertelt. Ja, omdat dat, dat gewone leven, het gewone leven... waar je misschien als schrijver of, of nou ja, in de kunst overheen kijkt... Uh, dat gewone leven zit juist vol absurdisme. Ja, en ook ja. natuurlijk ook, het is ook een beetje ongemakkelijk... Altijd, nee. dat het ook... het vind jij lekker, geloof ik. Ja. <laughs> ja. Maar ja. Waarom, waarom is dat? En dan dat? probeer je toch met iemand contact te krijgen... maar je weet eigenlijk helemaal niet of dat... Maar wat is er zo prettig aan het ongemakkelijke? En dan jij. gebeurt er misschien meerdere dingen tegelijk. Want je, ja, je probeert... je hebt gewoon praktisch dat je een boodschap wilt doen... maar je wilt toch ook altijd volgens mij wel contact met het ander ja. mens. Maar het is ook nog iemand uit een andere cultuur. Maar je hebt ook, bent ook nog... Ja, een soort terrein... Het is zo raar terrein dat veemarkterrein, want het is een stukje oud en dan die nieuwe en die nieuwe die Volgens mij gaat het over dat er heel veel dingen langs elkaar heen schuren ja. en dat je daardoor heen beweegt. Het is iets Vol onbestemd eigenlijk. Ja, en het volgens mij is het ook wel. Het is toch meer van deze tijd. Want vroeger woonde je volgens mij toch meer in een dorp waar ja. alles, alles hetzelfde bleef. Maar dat kan je misschien ook hebben, hoor. Dan heb je misschien ook een heel raar gesprekje. Maar ja. nu is er wel heel veel vreemde ontmoetingen, denk ja. ik, met die en ook heel veel eenmalige ontmoetingen. Ja. Typisch ja. voor het stadsleven. En de sport je natuurlijk zelf ook de hele tijd eigenlijk gespiegeld. Want hoe reageren mensen dan op jou? Of krijg je contact? En... Ja, jij bent ook maar weer verdwenen. En... Ze, hebben, ze hebben jou even gezien. Ja, het is ook heel raar dat een soort hoogzwangere vrouw allemaal hele sterke flessen... <lacht> dus, maar dat is dan weer mijn veronderstelling. Misschien is dat voor hier wel heel normaal. <lacht> dat de dat hoogzwangere vrouwen, vrouwen altijd ja, drank jou, die, die zware ja. peren. Ja. Goed, is het begin van mijn gesprek met Sanneke van Hassel. Als u nu al moet gaan slapen... Um, per se, morgen vindt u de afloop... op de website van Radio 4.nl. Als u wilt weten wie de komende dagen te gast zullen zijn... abonneer u dan op de nieuwsbrief... kazaluna.ncf.nl Dat zei ik, Radio 4.nl, Radio 1.nl. Dan ben ik alweer verdwaald, Sanneke. Nu al verloren op een verkeerde zender... terechtgekomen, zover dat. Radio, Radio 1.nl um, Nieuwsbrief dus op kazaluna.ncf.nl En ik heb iedereen uitgenodigd... om of ik nodig iedereen uit om een idee voor een kort verhaal te plaatsen... op de Facebookpagina van Kazeluna. Het beste idee honoreer ik straks in het uh, tweede uur van Kazeluna met een boek. Een boek dat uh, Sanneke van Hassel samen met Annelies Verbeek heeft samengesteld. Naar de stad. Allemaal korte verhalen van schrijvers. Hele goede schrijvers over dat stadsleven ja. waar mensen zo verloren kunnen loven. Um, was het een lange avond? Het was een hele lange avond. We begonnen om, begon om acht uur en hij was echt vijf voor elf ongeveer afgelopen. Maar, maar bijzonder voor jou? Ja, wel heel bijzonder en ook wel het waren drie totaal verschillende schrijvers en nog een hele goede muzikant die daar ook nog bruggen tussen bouwde en een hele goede interviewer. En het ging zowel over hun werk als heel erg over het korte verhaal als over de werelden waar ze vandaan kwamen. En wat vond je bijzonder, het bijzonderste of een bijzonder moment of, of een verhaal of wie imponeert je dan het meest van die drie? Ja, het is wel moeilijk om te zeggen. Omdat ze, ik vond ze eigenlijk alle drie toch heel indrukwekkend. E.O. Kennedy, die begon als een Schotse schrijfster. Die is heel um, scherp. En die is ook stand-up comedian. En die begint echt te praten. En die hersens beginnen te draaien. En het gaat heel snel. En die reageert ook overal heel snel op. Mm. Dus toen dacht ik, ergens had heel mooi gelezen over... een ontmoeting tussen twee en een first date. Maar waarop, men, waarop de vrouw eigenlijk alleen maar die man zit te observeren. En bij alles denkt, waarom dit en waarom dat. En de dat ze zich ook al voorstelt, straks zijn we gepensioneerd... en dan schelden we elkaar uit. En... Maar alle kleine bewegingen en gedachten tussen mensen zo heel precies... en daarna dat hele scherpe in dat interview. En toen dacht ik, nou, dit is... Ze nee, het is ook best lang voorgelezen. Ik dacht, nou, Zij nu ik kunnen we nu. eigenlijk <laughs> wel inpakken. Maar toen kwam Alba Bahari en die komt uit Servië... en die, die heeft, is ook Joods en hij heeft ook mensen helpen vluchten... uit Servië in de Joegoslavische oorlog. En toen is die, hij is zelf in Canada gaan wonen... en hij weet, vertaalt ook Engelse literatuur... Hij weet gewoon ongelooflijk veel. En hij kan heel precies allemaal dingen formuleren... over het korte verhaal en waarom hij daarvan houdt. En waarom wat, wat herinner je dan bijvoorbeeld van wat hij daarover zegt? Ja, wat hij daarover zei... Uh, ja, bij hem, nou, bijvoorbeeld wat hij daarover zegt... is dat uh, bij een, uh, een goed kort verhaal... hij schrijft hele mooie romans. Hè? Dus en hele goede korte verhalen. Maar hij zegt dat hij die toch meer van korte verhalen houdt... omdat je die helemaal perfect kunt krijgen. Ja. Maar... Dat het er dan ook toe doet bij een goed kort verhaal. Als je er een paar zinnen uithaalt, dan is het stuk. Dus het, het, is helemaal, het moet helemaal een eenheid zijn. Terwijl hij zei: een hele goede roman, kan je een klein stukje uithalen en is het nog steeds een hele goede roman. Dus dat is een. Ja, nou, dit dat wel, is geloof ik. Wordt... Nou, ja, goed, dit, er zijn goed... schrijvers die er alles over denken. Hermans, volgens mij, was zo'n schrijver die vond dat je geen, geen, geen, geen Jota kon veranderen in een roman. Maar ik heb, ik heb trouwens wel een voorbeeld van Obahari. Uh, van, uh, ja. Is dat interessant om te lezen? Ja. Dat is ja. een kort verhaal. Lees jij dat? Ja, dat is goed. Het is um, de stad heet het. Ja. Want dan weten we een beetje waar het over gaat. Het Is toevallig maar, kijk, de meeste van die verhalen zijn natuurlijk toch een paar pagina's. Maar dit is toevallig, nou, een, hal ja, een halve pagina. Een A4. Heel kort verhaal. Ja. Begin maart begonnen ze met de sloop van de fabriek door onverwachte kortstondige sneeuw waren de arbeiders gedwongen het aangevangen werk een dag of twee, drie stil te leggen. Daarna keerden ze terug naar de keten met gereedschappen... en de hoge, eenzame kraan bij de oever van de rivier. Niemand had nog reden om eraan te twijfelen dat de lente spoedig zou komen. De raamkozijnen zagen wit van het beddengoed. Er kwamen voortdurend huisschilders en behangers voorbij, het rook naar vernis. De huiskatten waren drachtig. Ze lagen aangedikt in het nog winterse zonnetje... en de mensen zetten kommetjes melk en verse bloederige lever voor ze neer. Alsof het was afgesproken gooiden we de jonkies later in de rivier... bij de afvoerbuis van het riool. De waterstand was die dagen uitzonderlijk laag. Tussen ons en de rivier lagen een paar meter drijfzand en fecaliën... en de jongetjes waren niet sterk genoeg... om hun levende last helemaal tot het water te gooien. De papieren zakken wendelden rond en gingen open in de lucht... en met oorverdovende kreten vielen de pasgeboren katjes eruit. Ze kropen door de modder en zonken erin weg, met hun blinde oogjes wijd open. Uit de zondagse blauwe lucht doken vogels neer. De jongetjes huilden. De vissers vloekten. Vrouwen waren er niet. Niet ver bij ons vandaan, op het terras van het restaurant... zaten gepensioneerde militairen starend naar de hoofdstand. cognac te drinken. Of, minder vaak, thee. In een vreselijke zin, vrouwen waren er niet. Ja, <grijg> waarom is dat een vreselijke zin? Ja, omdat je, hebt, je hebt eerst zwangere katten... en dan heb je nog de jonkies, die worden dan... Uh, gedood. Gedood. En dan, en dan ik denk je dat ze misschien wel vrouwen waren geweest... die hadden misschien gezegd, dat moeten jullie niet doen... Maar je denkt ook een beetje, waarom zijn die vrouwen er dan niet? Wat is daar dan mee gebeurd? Dat zal zo met die drachtige katten omgaan. En dat is niet erg dat je op dat soort vragen... geen antwoord krijgt? Nee, dat is juist fijn, want dan kan er een tijdje mee bezig blijven. Dat heeft ook vanavond iemand gezegd. Volgens mij, die Turkse schrijver, die zei dat hij dat als het, het fijnste vond. Um, en dat heeft ook Joost Zwaarman een keer gezegd... dat een goed kort verhaal is als een popliedje... wat in je hoofd blijft hangen. Ja. Dus dat je het juist... Dat geldt dan voor hele korte verhalen ja. zeker. Hè? Dat je het juist ja, van alle kanten kan bekijken... En, Hmm. er zelf iets mee moet. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Je kan een verhaal, een kort verhaal krijg je natuurlijk een paar keer lezen. Nog ja. steeds. Over hè, zoiets ook. Vanwege ja. die zinnetjes. Die, kan je inderdaad checken van is er geen, geen zin aan te veranderen? Kan je er iets uit weghalen? Nee. Ja. Maar, ja en dat is ook, wat was wel grappig bij EO Kennedy, die las vanavond een verhaal voor, maar we kunnen natuurlijk allemaal wel redelijk goed Engels, maar ze had een eerdere versie naar mij opgestuurd. Dus ik kon heel goed haar veranderingen <lacht> zien en hoe ze dan toch nog aan iets doorwerkt en ja. echt elk zinnetje, echt zinnetjes waarvan die, ja, die, ik had echt niet gedacht dat daar nog iets aan te verbeteren viel, maar dan. Lijkt het toch nog. Ja. Wat vind je nou in zo'n kort verhaal van Albahari, die Servische schrijver, die dus vanavond in de balie was? Wat, vind je daar, wat zegt het jou nou? Ja, voor mij ik vind het heel mooi omdat het me doet, ook heel erg doet denken aan als je zelf jong bent en dan ja, die gruwelijke dingen, bijvoorbeeld het opblazen van padden, wat kinderen wel doen of dat deed ik dan niet. Maar ik had wel moestuin en dan deed ik bijvoorbeeld zout om te slakken omdat ik er gek van werd. Die slakken de sla op, op aten. Wat dus gebeurt? die soort van gruwelijkheid die kinderen kunnen hebben. En zat je dan ook te kijken, want wat, wat gebeurt er dan ook alweer met die slakken? Ja, het de... versompelen volgens mij nee, een beetje. Ja. Ik zou het nu niet meer doen, maar toen deed ik het blijkbaar zonder moeite. Dus dat, dat roept een herinnering voor mij daaraan op. Maar ook een beetje, ja, bij dit speelt het dan bij mij voor mij ook wel mee... dat ik weet dat het een Servische schrijver is. En dan zo'n, ja, dat er dan aan het eind staat... dat de gepensioneerde militairen naar de hoofd zaten te staren. Dan denk ik, waar denken zij dan aan? Denken zij ja, gepensioneerde militairen, denken zij dan ook terug... Aan, wat er, aan de oorlog en wat is er dan? Is dat dan die recente Joegoslavische oorlog? Of zijn het misschien wel een Tweede Wereldoorlog als de dus Servië natuurlijk ook best wel heftig. Mm. Dus denken ze daar dan aan? En uh, leggen zij dan een link tussen het omkomen van die jonge katten... met wat ze zelf aan slachtoffers misschien hebben gemaakt of hebben gezien? Dus, mm. of, of ben je zo afgestompt dat die katten interesseren je echt niet meer Dus Dan ga ik toch al snel allemaal dingen mm. er zelf bij bedenken. En dat is precies waarom het zo verrukkelijk is. Zo'n kort verhaal. Ja dat, vind ik toch, ja, dat vind ik toch fijn. En ook wel dat, je, dat, dat het heel dwingend is. Dus dat het... Uh, ja, je moet echt elke zin... Nou ja, dat klinkt wel een beetje streng, maar je moet er wel echt erbij blijven. En dat vind ik fijn, omdat het... Ja, ik vind, ik vind het leven best wel jachtig en snel. En ik ben zelf ook best wel snel afgeleid. En dat er dan iets is wat je echt dwingt tot aandacht. Ja. Ja, dus dat... De Moldavische uh, Bajaanspeler Alek Fatejev, Moldavië, het land waar ongelooflijk veel druiven geteeld worden, heeft hij me wel eens verteld. Die was hier vanavond, die was vanavond in de balie. Ja, die, Alec... heeft die heeft dus drie keer gespeeld. Ja, ja ook heel mooi. En ook een soort verhalen vertellen, denk Ja, dat je hebt heel veel bewegingen zitten erin en je voelt ook heel veel, uh, ja, ik vond dat je ook wel echt verschillende culturen erin terugvoelt in de muziek die hij speelt. Ja. Op een gegeven moment heeft hij ook een Russisch lied gezongen... en daar vertelt wat, hij, wat, hij, wat het betekende. Ook een kort verhaal. Wat was dat? Ja, dat ging over um, een, uh, een jongen die tegen een meisje zingt... Um, uh, ja, kom, kom, je, kom uit je magische donkere woud, kom naar, kom naar mij toe en dan neem ik je mee. Ik heb een heel groot wit paleis, daar neem ik je mee naartoe. En dan haalt hij haar uit dat magische woud. Maar dan uiteindelijk zegt hij, sorry, ik heb toch alleen maar een hutje voor je... want het witte paleis was al bezet. Okay. <laughs> en doet wel heel melancholiek. Ja. Goed, Sanneke van Hassel, um, schrijfster voor Korte Verhalen. Uh, van huis uit dramaturgen. Heeft tien jaar lang bij het Barreland ge gewerkt. Een groep in Utrecht die op het punt staat om te verdwijnen trouwens. Schrijft um, Steen Goeie, Korte Verhalen. Haar, jouw derde bundel is net dit jaar verschenen. Ezels, de eerste was IJsregen in 2005. Je woont in Rotterdam en bent 41, of daarom trend. Ja, en ik citeer uit Ezos. Um, ik denk eraan hoe de meesten van ons hun bestemming nooit bereiken. Dat het verdomd onduidelijk is wat dat is, een bestemming. Een ogenblik naast een doorgeschoten seringenstraak. Een tegel warm in de zon. Vind ik weer prachtige regels. Heb jij een bestemming? <lacht> ik hou wel inderdaad gewoon van op een tegel zitten. Zoiets is denk ik bij een bestemming. Is dat ik bestemming? weet wel dat ik uh, toen ik studeerde... Toen uh, um, ging ik op een gegeven moment een uh, jaar naar Parijs. Maar dat was een beetje een raar jaar. En mijn ouders gingen ook scheiden. En ja, het was een beetje zo dat alles aan het veranderen is. Dat je dat voelt. En toen heb ik heel... alles uit, uit elkaar aan het veranderen uh, Ook dat. En toen, maar toen heb ik heel veel gewoon door die stad gelopen. En dat vond ik heel erg fijn. Dat je op een gegeven moment gewoon voelt dat je hier bent. Toen echt zo letterlijk gevoeld, dat is je bestemming. Niks anders. Dus gewoon dat je loopt op een stoep en de tegels voelt. Dat is het. En niet, je, verder, je kan allemaal dingen gaan doen. <laughs> en je moet ook, maar je kan het ook laten. Ja, je, nou, je bent er al. Dus nou, dat geeft heel veel vrijheid. Dan, ja. Ja. Maar is dat, ben je daar altijd toe in staat om dat zo te doen? En nee, want ik ben ook wel, zoals met het schrijven, ben ik ook heel vaak bijvoorbeeld ontevreden. Of dan, ja, ik wou zeggen, ja. Of je hebt een bepaald plan. Maar eigenlijk, ja, eigenlijk, eigenlijk is het moet je altijd weer terug naar ja. dat punt. Ja. Bestemming. En bijvoorbeeld vanavond vind ik het ook heel fijn om gewoon... bijvoorbeeld een karaf met water te vullen. Of zoiets heel simpels. Hele simpele handelingen. Ja, ja je, bent, je, je bent er al. Je hoeft niet van alles. Het lijkt me zo fantastisch als je daarmee tevreden kunt zijn. <laughs> ja, maar dat is natuurlijk ook heel vaak niet zo. Heel vaak is het niet zo. Maar uiteindelijk om dat weer te voelen... Ja. En ja, dat vind ik wel heel, heel fijn. Want het kan ook natuurlijk... Soms heb je ook heel erg hard voor iets gewerkt en dan... Het is helemaal, vaak helemaal niet zo dat je dan daarna gaat zitten van... nou, dat heb ik nou goed... Ja, dan is er toch alweer iets wat je beter wilt doen. Of <lacht> er kwam weer iets doorheen. Of je ziet later nog een gemiste kans. Of dat blijft al, al, al die dingen blijven allemaal wel doorgaan. Ja. ja. Want veel van die verhalen van jou... die zijn... Eigenlijk, die, zijn eigenlijk, die bestaan uit twee ingrediënten voor mij. Het ene, het onheilspellende. Dat er iets gebeurt wat ontwricht. Wat de boel... Ja gevaar, Potentieel gevaar. Het is niet duidelijk of dat anders wordt. Het andere is melancholie. En die twee, dat is een heel wonderlijk, vind ik voor jou, heel typerend mengsel. Heel, het is een meer een atmosfeer dan dat je zegt dat het in de handelingen zit... die nou zo dramatisch zijn of gruwelijk. Ja. ja. Dat, maar dat is, daar, zit het, daar zit iets onbestemds in juist. Ja. ja, dat, ja dat, kijk, dat wat ik net omschreef, dat voelde ik toen ik in mijn eentje liep... Maar ja. je komt toch ook heel vaak andere mensen tegen of ja, dat is, is vervelend hè? Dat is ontzettend vervelend nee, die andere ook, mensen. Maar melancholie gaat volgens mij juist over dat het helemaal niet vervelend is. Ja. Volgens mij je... gaat het toch over juist dat je hele bijzondere dingen met mensen meemaakt, maar dat je ook alweer weet dat ze weer voorbij zullen gaan of dat ze alweer Of dat die bijzondere dingen, want dat is dus de andere, aan de ene kant alleen zijn aan de andere ja. kant iets met mensen willen. Ja. Maar dat dat toch niet. Nee, je weet dat ook oplevert. dat het, je weet eigenlijk ook Volgens mij dat uh, als jij op punt A zit, dan is het op een punt B, of dat levenslopen heel vaak heel raar door elkaar. En dan heb je soms een soort moment waarop je denkt dat het even raakt, maar dan het is het ook heel kwetsbaar. Of iemand wordt je letterlijk ontnomen, of gaat weg ja. of gaat een andere kant op. Ja, ik heb nog laatst, laat later opeens herinneren, ik me dat ze dat ook in Parijs. Toen had ik een heel. botste ik tegen een jongen aan bij, bij zo'n poortje van de metro? Ik kreeg een heel kort gesprekje en het was heel leuk. En toen hadden we afgesproken, maar bij een bepaald soort fontein. Ik woonde daar nog niet zo lang. En toen achteraf ben ik naar de frontein, verkeerde fontein gegaan. Maar toen dacht ik opeens: ja, stel je nou voor, misschien was dat wel gewoon. echt iemand die ik de rest van mijn leven had moeten doorbrengen. En dat is gewoon misgegaan. Dus ja een figuur die veel in je, in je verhalen voorkomt trouwens. En die toevallig ontmoet ik op straat. Vrouwen met mannen die dan meestal proberen eigenlijk... die vrouwen proberen eigenlijk even te ontsnappen. Het gaat dan natuurlijk altijd over wat je er zelf bij bedenkt. Want het is in dit geval ook misschien was het wel stom geworden. En hadden we daar vijf ja. minuten wel gedacht. Ja. Hoe kom ik hier op een beleefde nou, manier? Misschien wel niet. Nee, misschien wel niet. Maar het gaat dus dan weer, gaat het er weer over wat type... je er zelf bij bedenkt. Ja, maar dit is, ik vind ik wel heel typerend. Deze figuur eigenlijk. <laughs> over bestemming. Je bestemming dus niet vinden. Um, het wordt wel ook wel tijd langzamerhand om iets van jouzelf te horen, denk ik. Ja. Sanneke van Hassel, uit Ezels. Ja. Wil je een stukje, een, een, een, een beetje jouw stijl, manier van vertellen proeven? Ja, heb je een voorkeur? Hmm. Ik vind dat verhaal over die vrouw, nou ja, die vrouw die gaat lopen in, uh, wat is het? Zuid-Engeland, Land's End. Oh ja, dat is wel leuk, want dat heb ik nog nooit voorgelezen. Kijk, begin daarvan bijvoorbeeld. Um, ja, is dat iets? Ja, even kijken hoor. Moet ik het even opzoeken? Naar het einde, dan terug. Ja. Naar het einde, dan terug. Achter haar werd een nieuwe bus toeristen uitgeladen. Kwetterend en foto's maken de reisgidsen in de hand kwamen ze op haar af. Misschien dat ze daardoor niets speciaals voelde... toen ze op de rotsen van Land's End stond met onderzicht de oceaan... Op deze mooie dag een vrijwel rimpeloze vlakte. Lens End, het verste puntje van Engeland. De plek waar haar tocht zou beginnen. Hoewel, tocht, het was niet de Himalaya die ze ging beklimmen. Maximaal 15 kilometer per dag zou ze afleggen. Ze had een hele serie hotels en bed en breakfast gereserveerd. Haar bagage droeg ze zelf. Een korte wandelvakantie, een reisje van niks. Desondanks had ze het zo tegen de jongens gezegd.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 Tegen dit soort gedachten in stond ze hier, op dit platgestampte pad. Aan de randen van de kliffen groeide tijgras, dat bleef staan... hoe hard het ook waaide. Ze wilde haar blik op de oceaan richten en lopen, verder niets. Zich niet laten beïnvloeden door het boek dat ze voor vertrek had gelezen. Het was van Paul Theroux. De Amerikaanse schrijver was heel Engeland doorgereisd... de kustlijn volgend, meestal te voet, soms per trein. De Zuidkust, waarvan zij nu een fractie zou zien bracht hij terug tot twee woorden. Bungalows en bejaarden. Het land te dicht bebouwd, de gebakken eieren te vet, de mensen ingehouden. Overal zag hij oude mensen zij aan zij naar de zee staren. Liefst zonder hun auto te verlaten. Soms was er een afgeleefd gebaatje, dat hem nog wel vrolijk stemde. Verder was het vooral chagrijn. Zoiets? Ja, precies. Ja. <laughs> nou, dat die, typeert dat die de sfeer wel. Maar ook een vrouw die gaat lopen, eigenlijk ja. wegloopt. Je zou kunnen zeggen, ja, ze loopt nergens naartoe, maar ze loopt vooral weg. En dat ik nu ook denk, ja, die Paul Terule had zelf toch misschien. Het, ging, het gaat natuurlijk altijd over hemzelf, wat hij zelf allemaal ziet. Ja. Dus... Klopt niet meer. Zat, dan moet zich er gewoon niks van aantrekken ja. dat hij zo kijkt. U luistert naar, naar Casa Luna uh, van de NCV op Radio 1 met de gast. Um, korte verhalen schrijft Sanneke van Hassel. Zij las net een fragment uit haar laatste bundel Ezels. En die is uitgebracht door de bezige bij. Nou, heeft deze vrouw twee kinderen, twee oude jongens? En dan gebeurt dat natuurlijk iets met een van die kinderen. En zoals in bijna elk verhaal, die, het kind wel aanwezig is. Voortdurend. Het is voortdurend de spanning tussen... aan de ene kant het verlangen om van jezelf te zijn... op een warme tegel in de zon te zitten... en aan de andere kant zijn er die kinderen. Ja. Is moederschap voor jou een last... Um, nou ja, ik, vind, ik heb eigenlijk een heel leuk kind nu. <laughs> en, en ook nog een stiefdochter. Waar ik voor mag zorgen. Um, nee, maar die vindt het... Nee, maar zo, ja, misschien is, is het sowieso met andere mensen dat je... dus best moeilijk om dan nog bij jezelf te blijven. En te, in je gedachten af te maken. En te bedenken waar je ook alweer was in het leven. En dan met kinderen is het natuurlijk extreem dat die overal doorheen banjeren. Ja. Maar dat vind ik in het... Vind ik ook heel leuk. Maar het is misschien ook... Ja. Maar nou, ik, ik wil je nog wel een citaat uh, ja. voorleggen. Hoor. Wat een andere, andere bundel. Die ligt ook er, ergens anders. Um, als ik het zo gauw kan vinden. Hier, uh, uh, het, het eerste verhaal uit Witte Veder. Het is je tweede verhalenbundel. Het heet Kistjes. Ehm... Um, dat gaat over een zwangere vrouw die in de tram getroffen wordt... door een man die ze eng vindt. En dan begint dat onheilspellende gevoel op te spelen. En dan schrijf jij over haar dat zij denkt... ik droeg leven in mij. Ik was een symbool van vruchtbaarheid. Zelfs al had vanaf het moment dat ik het hoorde... iets in mij het gevoel gehad dat het aan het sterven was. Dat het kwijt was. Iets als jeugd, vrijheid, de beschikking over een lichaam. Ja. Ja, ik denk, dat, ik denk dat het erover gaat dat het dus in heel, heel uh, rigoureuze ontmoeting met een ander, een kind. Want ik denk dat je, uh, als je mensen tegenkomt in je leven, kan je ze altijd ook nog wel weer... Je kan de deur weer dicht doen of je kan ophangen of je kan afstand nemen. Maar een kind, dat is er gewoon altijd. En dat wil je ook en dat kies, daar kies je ook voor. En dat is ook heel bijzonder. Dus dat is allemaal waar. Maar dat is ook, dat gaat nooit meer weg. Dus het is wel het extreme vorm van de ander die, die er ook ja. is en daar dat ook kenbaar maakt. En, ja. Maar het staat ook, denk ik, wel radicaal tegenover die vrouw die op een tegeltje in de zon wil zitten of een jaar lang door Parijs. Ja, in het bereven. ideale geval dan, ja, dan is het misschien, zit je misschien even samen op die tegel. Moet je even op het groot. Maar dat, ja. Ik weet het ook niet hoor. Het is dus natuurlijk altijd moeilijk met de... de je schrijft toch meer over de, over de donkere dingen of zo. Waar je niet uitkomt. Waarvan je denkt, hoe zit dat? Daar wil ik meer van weten. Maar dat wil niet zeggen dat je natuurlijk niet... ook misschien met je kind heel fijn op een tegel nee, in de zon wel, hebt gezeten. Ja. Ja. Nee. Dus dat is er misschien ook. Maar daar hoef ik niks verder over uit te zoeken. Dat dit zijn dingen die... Ja, die, die ik heb ook... Ik heb ook een, er zijn twee boeken... Uh, bij de bezige bij ook verschenen van vrouwelijke schrijvers... die over yeah. mo aan moeder schrijven. Van Anne Enright. Volgens mij Babies voor Beginners. En van Rachel McCusk. En van Rachel McCusk nu herlezen bij mijn tweede ik, nou Nu vond ik het echt veel te zwart. Terwijl toen ik zelf nog geen moeder was... vond ik het best wel interessant. Dat iemand er zo naar keek. Zij is echt zo negatief over wat er allemaal niet lukt. Er mm. is dus ook nog een kort verhaal van Lydia Davis. En die ook die eigenlijk in allemaal korte fragmenten beschrijft... wat ze van de baby leert. Ze van, ik leer geduldig zijn. En in het volgende fragment gaat er weer over dat je juist erachter komt... dat je, dat je uh, altijd ongeduldig zal blijven. En maar allerlei ook, of ze heeft ook gewoon hele simpele observaties over als die gaan zitten... en hoe die dan omvalt. Maar ja, met heel, op een heel mooi soort afstandelijke manier... die je eigenlijk helemaal niet gewend bent. Want over kinderen schrijven, dat wordt natuurlijk snel heel... Zacht en romantisch. Ja. En ik merkte ook wel bij, uh, bij ezels dat we ook bepaalde recensenten vonden het volgens mij ook moeilijk. Dat ik niet. Ik had er dan toch tenminste een verhaal tegenover moeten plaatsen. waarin het allemaal fantastisch mm. en geweldig. En, en levensvervullend was. En dat dat niet kwam, dat vonden ze dan moeilijk volgens mij. Zo, mm. ik dacht, ja, dat wil niet zeggen dat ik dat niet heb zelf. maar ik wil deze kanten. Uh, uh, ook een keer laten horen. Nee, dat begrijp ik. Dat vind ik er ook heel spannend aan. Hoor. Bedoel, die, die, die, die, die, die, op die manier lees je, dat is ook wel geschreven, lees je, lees je weinig over uh, het, dat onderwerp van het moederschap. Op ja, die manier. Mensen vinden het minst, wil je dat toch van ze nog even iets ja. zeg. Maar je, ja, In literatuur is dat niet nee, zo. Nee, helemaal niet. Nee, voor mij hoeft het ook helemaal niet. Nee mm. hoor. Um, je schrijft uh, uh, korte verhalen, vooral. En dan is daar, men zegt wel, uitgevers zeggen dat het een onverkoper genre is. Ja. Het is natuurlijk vrij hinderlijk als jij je, al je kaarten erop hebt ingezet. Is het waar? Dat, om, nou, om daar eens mee, eens mee te beginnen. Ja, ik, uh, het, is, het is wel echt gewoon zo, want ik heb drie verhalen, en dus een roman. Ja. En toen die roman waren echt, die was best wel goed ontvangen, maar ja. eigenlijk minder goed dan mijn ons maar wel redelijk goed. Maar dat verkocht echt meteen als een trein. En wat ik ook wel interessant vond, bijvoorbeeld ook van andere schrijvers, kreeg ik echt meteen reacties. Maar dat is blijkbaar ook als je uh, over één onderwerp hebt geschreven, en één groep mensen, het ging over een familie, uh, dan vinden mensen dat kunnen daar snel iets inhoudelijks over zeggen, terwijl bij die verhalen ja, word je veel meer. Nou, ik heb natuurlijk net echt best een moeilijk verhaal voorgelezen, ja. dat verhaal van Alba Bahari. Maar je wordt als lezer meer aan je eigen lot overgelaten. En ja, dan kan je ook denken: heb ik het wel goed? Heb ik oh, ja. het, snap ik het wel? Suggestieve. Dus, ja, je moet dat fijn vinden, dat proces. Dus dat. Wat, dat, moet, wat moet je kunnen als schrijver om goede uh, korte verhalen te schrijven? Uh, ja, wat is ik, eigenlijk het specifieke talent da daarvan? Dat het er niet staat, maar er toch is. Dus dat je het, dus, ja, dat. Uh, en hoe bereik je dat? Um, nou, door er heel vaak naar te kijken volgens mij. En er heel veel, dus steeds tot heel erg scherp te slijpen. Dus heel erg. Ja, en ook heel erg te realiseren dat hoe groot, het, hoe groot de betekenis kan zijn van dingen. Dus als je een detail gebruikt, dat dat in een kort verhaal heeft, al snel als je zegt een rood regenhoedje. Ja, dan is dat waarschijnlijk het enige wat je zegt over hoe een personage eruit ziet. En dat moet dan echt helemaal goed gekozen zijn. En mensen moeten dat dan voor zich zien. Ja, en dan moet je vaak ook de, de, de andere dingen die je nog hebt weghalen. En dan blijft dat ene beeld over. Ja, het gaat heel erg over... Het gaat toch wel heel erg over weglaten. En, maar dan wel de juiste dingen weglaten... zodat mensen het nog toch voor zich kunnen zien wat er gebeurt. Of wat er tussen twee mensen aan de hand is. Of wat er met dat personage aan de hand is. Ja. Is, is, is, heb je daar ook, um, vind je daar ook voeding in het feit dat je zo lang ook in het theater hebt gewerkt? Ja, ik denk dat het, het theater maar, gaat natuurlijk wel voor een soort econ, economisch taalgebruik. Want alles in de dialoog moet gebeuren. Dus uh, je hebt niet een hele uitgebreide landschapsbeschrijving of zo. Ja, tenzij iemand dat gaat vertellen en dan heeft het ook weer een functie... dat dat personage zo over ja. dat bos gaat vertellen. Zeg. Maar veel toneelschrijvers zeggen dat ze hun personages niet laten zeggen... wat ze denken, bijvoorbeeld. Ja, ja, dus Omdat dat is het. kan juist altijd ja, iets anders zijn. Ja, ja, ja want dan gaat iemand gaat heel lang zeuren over dat de prij te doorgekookt is. Terwijl hij bedoelt eigenlijk dat die relatie al veel te lang duurt. Of ja. zo. Maar dat durf je niet te zeggen. Ja. En dan wordt het spannend, want dan ga je zelf, dat ga je dan zelf bedenken. Terwijl als ik, letter, als ik meteen zeg: ja, die relatie is niet meer leuk. Ja, <lacht> die dialoog heel snel afgelopen, is die ook niet echt spannend. Ja. ja. Maar ben je bewust van die, van die invloed, of is dat, is dat toch meer gezocht van mijn kant? Ik nee, um, nee, ja, ik, nou, wat, ik denk zelf altijd meer ook dat ik bij theater dat ik heel veel taal hardop heb gehoord. Dus ik vind dit ritme heel erg belangrijk en ik denk meer dat ik dat ook veel aan het theater heb overgehouden. Het ritme. Maar ja, ook wel, ja. ik denk toch ook wel het economische. Ja. En dat je ervan houdt dat het dat het toch soort van bij theater zit je natuurlijk ook. Ja, ik had dan het geluk dat de Barreland een hele goede schrijvers speelt. En dan zit je een Barrelandse groep beetje die veel, veel literatuur bewerkt, ja, veel romans ja. bewerkt. Dan zit je toch ja. ook in het begin een beetje te puzzelen van waar zijn we, waar gaat dit over, waar, hé, wat, wat is dat voor wereld. Het is allemaal niet zo duidelijk als wanneer je een, een, een televisieserie kijkt. Je moet echt even werken en dan is er heel veel aan de hand en dan kom je in een hele andere wereld en dan hebben we heel veel dingen... Heel veel teksten ook. Nou, die heb ik bijvoorbeeld. Eindspel van Beckett. Dat heb ik denk ik wel dertig keer gezien. of zo. En dan blijf je nieuwe dingen ontdekken. Zo dus krijg je daar ook wel wat voor terug. Ja. ja. Dus wel ook van belang van dat dingen meer duidelijk zijn. Of dat het. Hoe fijn dat is om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Je hebt een. Of ze, laat ik die. Dat boek er maar even bij pakken ook. Een prachtige verzamelbundel of een bloemlezing. Korte verhalen samengesteld naar de stad. Samen met Annelies Verbeken, Die is uitgebracht bij de Geus. Die geven wij trouwens weg. Dat dit, dit, dit, dit wil ik wel weggeven, dit boek. Aan degene die een prachtig idee voor een kort verhaal... op onze Facebookpagina zet. Uh, Dat is iets voor het tweede uur. Um, en dan wil ik ook wel met mensen praten over korte verhalen. U kunt daarover bellen met 0800-1121. Maar deze bundel heb je samengesteld... met verhalen van, sch van schrijvers uit uh, andere talen. Ja. Dan moet je wel een hoop uh, overzicht hebben... En en dat dat is toch, is dan neem je een duik in de wereldliteratuur. Ja, het is eigenlijk uh, sinds ik zelf verhalen schrijf, ben ik ze ook pas echt bewust gaan lezen. Ik zou heus wel eens een keer een verhaal hebben gelezen, ja. maar en toen kwam er echt een hele wereld voor me open. Juist omdat het wordt niet zo gepromoot en het ligt niet op de stapels van de kassa van de, of bij de kassa van de Aco. Dus uh, het was echt een, echt een hele nieuwe wereld en een, maar dan merk je ook dat is wel een soort groepje, een soort geheimgenootschap van liefhebbers. En die geven elkaar allemaal tips. En er zijn best wel... Ik ken al een paar internationale festivals waar ik ook ben geweest. Daar kom je ook die korte verhalen schrijvers tegen. Nou ja, en ja het zijn vaak hele goede schrijvers. Want je wordt niet uitgegeven omdat het gaat over... Ik zeg maar wat. Een overleden moeder en iedereen heeft dat. En dus daar wil je wel eens een keer een boek over lezen. Dus het ja, wordt echt alleen maar uitgegeven... als de literaire kwaliteit um, ja, hoog genoeg is. Dus um, ja, dat dus ging zo'n wereld voor mij open. En ja, dat... Eigenlijk, dat wilde ik heel graag delen. En dan kwam ik ook Annelies Verbeke tegen, die bleek ook heel erg voor korte verhalen eh, te houden. Dus toen gingen we ook weer schrijvers uitwisselen. Dus zo is dat eigenlijk. Dus het is niet zo dat, uh, dat je, schrijven voor korte verhalen is per definitie een mislukte romanschrijver is? Dat... Nee, vind ik helemaal niet. Nee, ik vind het gewoon een ander genre. En je hebt mensen die het allebei kunnen, je hebt mensen die kunnen alleen ja. romans, mensen kunnen alleen korte verhalen. En ja. Dus nee, het is gewoon een andere manier van schrijven. Ik, in Ierland vond ik wel interessant ik vertelde: een eerste schrijvers, daar krijgen ze gewoon korte verhalen op de middelbare school. Echt als ja, net zoals bij ons, lees je dan wel toch poëzie op de middelbare ja. school. En daar, was, daar is het ook veel populair. Er zijn ook hele goede Ierse korte verhalen schrijvers. Dus was echt bij deze bloemlezing heel moeilijk om te kiezen. Maar de, ja, dus die moet toch een beetje anders lezen. Hoe heb je eigenlijk gekozen? Wat zijn dan de criteria die jullie hebben aangelegd? Um, nou, heel praktisch moest er dus een stad in voorkomen. Waardoor die verhalen ook een beetje... Want je elkaar... wilde een... Ik wilde dat er samenhang in zat. Want het was al, anders wordt het echt... Ja, ja. dan wordt het een soort van mijn voorkeur of zo. Maar ja... Nee, dus ik... En ik wilde ook... Um, een thema, ja, dat, je, dus, dus, dus, dat er stiekem nog een soort, dan loopt er ook een soort verhaal doorheen. Van hoe gaan de mensen met die stad om en je hebt steden waar migranten komen. Bleek opeens een heel groot thema te zijn, omdat heel veel schrijvers niet meer wonen waar ze ooit geboren zijn. En je hebt steden waar toeristen komen. Dus hmm. nou ja, het is, en de stad is, is, ja, is gewoon een heel belangrijk. 21ste een, een eeuws thema, omdat er nog steeds hele grote trek naar de stad is. Ja. En voor het eerst in de wereldgeschiedenis woont er ook meer, wonen er ook meer mensen in steden. Dus dat was een precies, criterium? Ja. Het moest uit de afgelopen tien jaar zijn, want ik wilde graag ja, laten zien wat er allemaal is. Omdat wat is het nu dat voor is voor mijn idee dat er weinig is, gebeurt. Ja. Ja. En het moest internationaal zijn, omdat de korte verhalen heel weinig vertaald worden. Dus ja, dat waren eigenlijk. Ja. En in cijfers moesten minstens één bundel hebben geschreven, zodat je ook. Ja, dat je niet, net als dat iemand toevallig één keer een leuk liedje heeft gemaakt, ja. maar dat je weet van iemand is serieus met het genre bezig. En je kan ook de hele bundel lezen als je verhaal je bevalt. En wat doet de stad met de mens? In die 21ste eeuw. Um, Wat is het beeld dat er dan op reist? Wereldmondiaal. Um, ja, nou, niemand. Alleen het eerste verhaal. Daar gaat iemand. Dat is vanavond ook voorgelezen. Daar gaat iemand. Gaat een gek eigenlijk op een een chaotisch kruispunt in Istanbul het verkeer staan regelen, terwijl niemand tot. Omdat verwacht het te veel, te veel, het veel ongeluk. Maar er gebeurt gewoon te veel ongelukken. Ja, maar, dus, maar zoals die schrijver vanavond zei, dat kan alleen een gek doen. <laughs> of een kunstenaar. Die gaat ook orders scheppen in de waanzin. Maar dat zei hij. Um, nee, maar dus daar is wel een soort mens die dan iets goeds gaat doen. En dat dat ook nog werkt ook. Maar in heel veel andere verhalen voelen mensen zich wel verloren. Ja, ja veel mensen voelen zich wel verloren. Het is niet... Uh, um, ja, misschien... Ik moest zelf toen weer terugdenken aan de, aan, aan de schilderijen van Casper David Friedrich. Waar dan het, hè, Volgens mij wordt dan gezegd dat... Dan zie je zo'n heel klein mannetje van die in Die zo romantische schilderijen. En die kijkt naar een heel groot landschap je ziet hem altijd bij in zijn schilderijen vanaf terug. En dan staat dat hele grote landschap voor zijn gevoelswereld. Dus de complexiteit en de ruigheid. Maar ik, ja, wij staan dan, zoals ik in Rotterdam, staan dan tussen de hele hoge flats. Die door andere mensen zijn gebouwd. Wat ook een soort spiegelpaleizen zijn. En wat vaak ook nog van marmer is. Maar als je er tegenaan tikt, blijkt het toch kunststof. Dat, ik, dat is waar, ik, waar mijn, hoe zeg je dat, geest of ziel... dan in de romantische opvattingen wordt weer spiegeld. Dus... Ja. Maar dat is nogal, nogal, heeft nogal weinig diepte dan, zou je zeggen. Ja, ja, en het is ook niet wat het lijkt vooral. Het gaat heel erg over ja. façades. Ja. Ja. Terwijl die echte rots, want op zo'n romantisch schilderij, kan je niet... Ja. Als je eraan krapt, dan zit er nog meer rots. en dan zit er, zitten er lagen van eeuwen. En bij ons is het allemaal heel tijdelijk. Ja, ja en ja, natuurlijk heel veel vers, verschillende mensen door elkaar... En verschillende bouwstijlen door elkaar. En, ja. Zo kunnen we dus ook in de wereld van het korte verhaal eigenlijk verloren lopen. En misschien wel juist niet de bestemming vinden. Nee, maar als je dat dan weer... Ja. In die verhalen um, vind ik dan toch door... bijvoorbeeld door dat, hoe een personage kijkt. Bijvoorbeeld een heel mooi verhaal van Ellie Smith... over iemand die denkt dat ze de dood tegenkomt... op een station in Londen. En dan gaat ze... Het is ook heel erg vertraging. Het is heel laat. Een metrostation, dan gaat ze naar huis bellen... en dan krijgt ze allemaal een hele soort bijzondere gesprekjes... met haar geliefde. Dus mensen vinden toch wel weer hun... In momenten van zingeving of dat ze er even zijn. zit daar dan de troost in voor Sanneke van Assel? Um, ja, de troost zit er ook gewoon uh, soms in hoe, hoe iemand naar de dingen kijkt. Of hoe de schrijver het heeft opgeschreven, kan in heel veel dingen zitten. Ja. Maar die is er wel, die troost. <laughs> die moeten moet mensen maar bij zichzelf zien te vinden. Nee, nou, ik weet niet dat ik het niet zo mee. Nee, als iemand... dus één verhaal, dat gaat over iemand die zijn eerste doden ziet. Die uit een rivier wordt uh, naar boven gehaald. Maar hij heeft ook heel veel herinneringen aan hoe zijn ouders elkaar hebben ontmoet. Dus er zijn vaak zoveel dingen tegelijk aan de hand. Ja. Misschien dat gaat over dus hoe je zelf weer schoon naar de dingen kan kijken of zo. Daar zit misschien de troost in. Ja. Kijk. Dat... Uh... Dat accepteer ik. <laughs> Net als de rest. Dankjewel, ja. natuurlijk. Sanneke van Hassel, dit is het boek Naar de Stad, dat in de winkel ligt. Um, daar zitten echt juweeltjes van verhalen tussen. Het is een dikke bundel. En het is ook mooi dat het natuurlijk ook een reis door de wereld is. Dat is ook altijd heerlijk, vind ik. Dus dan is het toch weer een beetje een soort roman. Ja. Natuurlijk, in verschillende. Maar ik ben een groot. Ik, ben de... ik moet je zeggen, ik ben een heel groot romanliefhebber. Ik wil liefst romans van 700 pagina's, omdat je dan een soort universum hebt waar je een maand of twee maanden in kan verblijven. Ja. Maar zoals jij erover verteld hebt, denk ik van nou... ik ga er toch uh, af en toe zo een kort, iets van een kortere adem doen. En jouw verhalen vind ik ook prachtig. Ja, Sanneke van Hassel, dankjewel. Uh, dat boek, dames en heren, gaan we dus weggeven aan iemand... die een prachtige suggestie heeft voor een kort verhaal. En dat weten te posten op onze Facebookpagina. Je kunt natuurlijk ook reageren via e-mail. E uh, Kazaluna, apenstaatje en CV.nl. En u kunt bellen met verhalen over verhalen. Of misschien heeft u wel iets meegemaakt. Of u dacht, ja, er zit eigenlijk zo'n mooi kort verhaal in. Bel met 0800 1121. Dan gaan we er een, uh, een lange avond van maken. Over korte verhalen. Tot zometeen. Na het hoorspel: ik, dat is een uh, uh, Boiling Frogs van Peter de Graaf, die onlangs de gast was en heel bijzonder is. Ik, ik, ik, ik, ik. En ik, ik ben niet alleen. Ja, dat is jij, een CRV. Uit het Avro Radiotheater. Spraakmakende theaterstukken bewerkt voor radio. <applaus> Boiling Frog van Peter de Graaf. Aflevering 6. Het huis van de familie Berkema staat al enige tijd op spanning. Adrienne wil de aangrenzende tegelfabriek, het familiebedrijf... totaal van de hand doen. Dit zorgt voor veel onrust. Zus Emma probeert met alle macht Adrienne te laten inzien... dat ze psychologisch in de knop zit. François, Adriennes man, zit dik onder de plak... Tuinman Pierre is hopeloos op zoek naar een vrouw... en heeft zijn hart uitgestort bij Anna, het filosofische dienstmeisje. En sinds kort loopt ook Joachim rond in huizen Berkema. Deze jonge ondernemer ontpopt zich als een ware idealist... en is van plan de totale mentaliteit van de tegelfabriek... en daarmee de hele wereld, te gaan veranderen. Hij pleit ervoor om met z'n allen geen winst meer te willen maken... maar geluk te gaan produceren. Mag ik verder met mijn werk? Ja, uiteraard. Uh, nee, ik denk niet dat de aandeelhouders gaan uh, juichen... als ze horen dat winstmaken geen oogmerk meer is. Ja, maar daarom moeten we ook een ander soort investeerder aantrekken. Eentje die geraakt wordt door ons oh, verhaal. Uh, een investeerder wordt geraakt door elk verhaal... als het maar niet vertelt dat die 100 euro die hij nu inbrengt... er straks 80 zijn met een hoop gelukkige mensen eromheen. Want uh, daar, daar wordt hij vreselijk niet blij van. Ja, jawel, jawel, jawel. Nee, uh, nee. Als, als er een ramp is dan brengen we met z'n allen miljoenen bij elkaar. Rendement? Nul. Nul! En, en toch doen al die mensen dat graag. Is het hele land blij met het bedrag en trots. Je moet alleen het juiste verhaal vertellen op de juiste toon. Ja, dat weet ik. Ik doe mijn hele leven al niets anders dan mensen geld van hun rekening kletsen. Maar die mensen die denken aan... Namelijk... Maar wacht nou even, voordat we in, in, in pieterpeuterigheid terechtkomen... want het is groot waar ik aan denk. Het, het, het gaat hier om een bewustzijnsverschuiving. Het, het gaat niet om een individu. Het gaat om de mensheid. Nou ja... Ik, ik ben ook wel ontevreden. Zoals je daar vertelt, dan kan ik wel volgen dat je buik vol zit... en je bent toch niet gelukkig, zeg maar. Dat kan ik, kan ik goed volgen, zelfs. Maar ik heb niet het gevoel dat ik die ontevredenheid kan wegwerken... door bijvoorbeeld minder te gaan zitten eten of... Of een dunne jasje aan te trekken nee, of zo. Nee, nee, Want dat nee. is toch wat je zegt, hè, met betrekking tot de, de basisbehoeften en zo. Nee, de, de, de basisbehoefte, die, die blijft gegarandeerd. Hou jij je jas maar aan. Het is die onvrede waarmee we aan de slag moeten. Ieder op zijn eigen manier. Nee, maar onvrede kan je niet uitbannen. Onvrede is nodig. Je kan niet groeien zonder pijn. <lacht> <Wat>? <lacht> zo is, dan moet ik al heel erg groot zijn. Als, als pijn doet groeien, jongen, nou, dan ben ik een kanje. De pijn die jij voelt veroorzaakt jezelf. Jij bent als een peuter die met zijn ene hand de deur dicht duwt, waar hij met zijn andere hand tussen zit. Ja, ja, nou zeg, wat is dan de deur en wat is dan de hand in dit verhaal? Zeg, je moet er niet te bond maken hoor met die metaforen van je. Bovendien vind ik het niet prettig dat je iedereen het openbaar, waar iedereen bij is. Zijn we klaar? In grote nee. lijnen wel. Mag ik dan niet zeggen? Natuurlijk. U moet bij Oxfam gaan werken, jongeman. Bij Berkema worden de tegels gebakken, geen gelukskoekjes. Gelukkig is voor idioten. Kijk om u heen. Het is niet de bedoeling van het leven dat we er gelukkig van worden. We ons dus Godzijdank niet mee bezig te houden. Bij Berkema maken we tegels en winst. Is dat duidelijk? Ik zei het al. Ik heb een aandeelhoudersvergadering waarin een hoop achtenswaardige en realistische figuren... en die ga ik, zelfs al zou ik dat willen, maar dat wil ik niet... die ga ik met uw praatjes niet om de tuin proberen leiden. Ik maak mezelf onsterfelijk belachelijk. Is dat uw voornaamste probleem? Wat? Dat ze u belachelijk gaan vinden. Meneer, u kunt gaan. De vorige keer met die kippen en zo konden u mijn aandacht kunnen wekken, maar dat was een vergissing. Mijn excuses daarvoor. U wordt bedankt vanwege uw engagement, zou ik maar zeggen, en ik wens u ook veel succes verder met het zoeken naar een baan en zo meer. Maar dit was het voor vanmiddag, en nu wil ik een partijtje gaan golven. Uh, ik teken me zwaar aan. Vertel. Tegen de gang van zaken. Ik, uh, volgens mij heb ik net zoveel recht als u om, om, om hier iets over te zeggen. Recht absoluut, alleen ontbreekt het u de expertise. Op welk vlak? Bedrijfstechnisch. Nou, ik merk dat u over even weinig expertise beschikt op psychologisch vlak. Ja, niet zo aanmatigend, Emma. Jij bent hier te gast en dit is mijn huis. Nou, ik ben hier net zo goed opgegroeid. Maar ik heb het gekocht, Emma! Je hebt jouw deel van de erfenis in een, een of ander stomzinnig armoedzaaiersproject gestoken. En nou heb je je te gedragen. Dat dacht ik ook. François, kom je? Um, ja. Wil iemand sap? Als een idee niet overslaat, dan is het waardeloos. Als de vonk niet een brand veroorzaakt, snap je? Ja. Oh, oh, dat. Ja, oh, daar heb je waarschijnlijk die man van het graszaad al. Ja. Eh, uh, ik ben weg. Moet jij nou? Ik, ik, ik weet het niet. Mijn lichaam doet dit. Ja, wat wil je lichaam dan me zeggen dan? Ik weet het niet. Het spijt me. Anna. Even niet, oké. Okay? Dag. Ik, uh, ik ben geschrokken, weet je dat? Ik heb kranten zitten lezen op weg hier naartoe. Ik zit al drie jaar in Colombia, daar is Nederland ver weg. Wat in de kranten staat is flauwekul. Het is veel erger. Ach, ik voel me idioot. ja, zo voelt iedereen zich Dat is het uh, oranje gevoel tegenwoordig. Je, je probeert je in te zetten voor een betere wereld. Je gelooft dat dat kan. Terwijl in je eigen familie, weet je, zit er nog zoveel. Maar dat kan niet. Een betere wereld kan niet. Als dat zou kunnen, dan was het al lang gebeurd. Het gaat hier op en af. Altijd, eeuwig, op en af. Wacht maar. Je zal wel zien. Iets neemt het over. Het is niet echt. Niks is echt. Ik kan er geen touw aan vastknopen, wat je zegt. Maar ik... Euh... <laughs> ik vind het prima. Ik... Euh... Nee, nee. Ik voel uh, verschrikkelijk naar haar op dit moment. Het spijt me. En zo eindigt straks ook deze dag, beetje in mineur. Het waren wellicht leuker geweest wanneer Adrienne mee was gegaan met de trip van Joachim en wanneer de tegel in de keramiekbranche... zou zijn uitgegroeid tot een wereldspeler. Het zou ook leuker zijn geweest als de Chinezen verdreven werden. En als er een mintgroen kabinet zou worden samengesteld... met alleen maar vrouwen in de regering. Stel je voor, zeg. Dat zou een heel mooi verhaal geworden zijn. Maar het loopt anders. Heel anders. Ach, nou, slaak je zelfs met handicap 25 nog in de vernieling. Er is gewoon geen zak meer aan op die manier, François. Oké. Okay. Het is vooral bij het putten dat je punten verliest. Oh, oh, ik heb honger. Doe dat geweer weg. Graaf een margarinepotje in oh. in de tuinpad en oefen, potverdorie. Ik kan nog wel even douchen voor de lunch. Toch? Of zo, oh. kan je ook. Kom je vaak nog op hele goede ideeën. Ik bereid zo al mijn zaken voor op kantoor. Als ik een theeglas heb en een balletje, nou, berg je dan maar als tegenpartij. Ah! Oh. Oh. Sorry. Huh? Sorry. Ik... Anna! Wat is er? Huh? Ik weet het niet. Zal ik het ziekenhuis bellen? Nee! We zetten haar op een stoel. Help even. Maar is de bank niet beter? Dan kan ze liggen, toch? Nee! Oh, wat ben ik aan het doen? Wat ben ik nou toch aan het doen? Ik... We moeten haar vastbinden, denk ik. Wat? Ja, ik heb haar neergeslagen en nu moest ze vastgebonden worden. Verder weet ik het niet. Help even. Touw! Heb je touw? Eh, uh, ja, beneden in de kelder, geloof ik, ligt ergens touw. Oh, fuck, fuck, fuck! Wat overkomt mij? Tape! Eh, uh, bedoelt u gewoon tape van die doorzichtige? Nee, uh, nee, een handdoek! Uh, een Ze komt weer bij! Kustensloop! Oh. Oh, nee? maar even. Oh. Oh, je bent gevallen. Ja. Mm. Oh, die... <laughs> die heeft me nooit gehad. Ik, ik, ik sta ontspannen te potten en in één keer lig ik op de grond. Eh, Emma, wat doe je nu? Ik ben je aan het gijzelen, denk ik. Je bent mij aan het wat? Je touw. Anna, die zei oh. dat jullie touw nodig hadden. Ja, kom, geef hem. Wat doe je? Nou, ze is niet goed geworden. He, maar je bent er vast. Ja, ook. Maar, maar let een beetje op de knieën. hè? Ze heeft stramme knieën. Ja, ik heb dit nog nooit gedaan, weet je. Ik, ik weet niet wat ik aan het doen ben, hoor. Maar ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik kan er niet mee ophouden. Hier is een kussensloop. Ik, ja, over de hoofd. Oh, maar, ah. Zo? Ja, ik denk het wel, ja. Hoe anders? Oh, maar wat gebeurt er dan nu? Wat is dit? Hè? Ik heb het gevoel dat ik moet ingrijpen. Wel, doe maar. Zal ik vast thee zetten? Ik weet het ook niet, Fraswa. Oh, maar dit gaat wel erg ver, vind je niet? Nou, misschien wel, ja. Maar ik vind dat we er moeten stoppen. Ze is de dominant. De hele leven al. Heel mijn leven. En iemand moet ooit eens een keer tegen haar zeggen, stop. Stop, weet je wel. Tot hier en niet verder. Ja, ik, ik, ik ben daar denk ik niet de aangewezen persoon voor. Nee, niemand. Ik ook niet. Wat gebeurt er hier? Emma. Ik hoor je, je bent daar. Wat is dit? Wat dit ook te betekenen heeft, dit gaat niet zonder gevolgen blijven. Dat beseffen jullie toch? François! Ik zie je staan, François. Maak me los, onmiddellijk. Adrienne. Hou nou heel even je mond, alsjeblieft. Eh, eh, eh, eh, luister. Ik, ik denk er niet over. Op deze manier wordt er niet onderhandeld nergens over. Waar zijn jullie mee bezig? Nou, hetzelfde wat jou je hele leven doet, Adrienne. Oh, ik, ik heb nog nooit iemand vastgebonden. Nee, niet met touw. Waar sla dat nou op? Jij gijzelt al je hele leven iedereen waar jij mee in aanraking komt. Eh, is dat iets wat je in Colombia hebt geleerd, dat gijzelen? Adrienne, luister. Luister nou eens. Um... Boiling Frog.